Het NOS Nieuws van 3 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Britse regering voelt er niet voor om de nieuwe Brexit-wet aan te passen... zoals het Hogerhuis wil. Het Hogerhuis vindt dat in de wet ook de rechten moeten worden vastgelegd... van EU-burgers die in Groot-Brittannië wonen. Premier May vindt zo'n aanvulling overbodig. Volgens haar is de wet alleen bedoeld om de uittredingsprocedure in gang te zetten. Dat moet nog deze maand gebeuren. Het ontwerp voor de Brexit-wet gaat nu weer terug naar het Lagerhuis. De klantenservice van bedrijven en instellingen... moet via een normaal beltarief bereikbaar zijn. Dat heeft het Europees Hof van Justitie bepaald. Een Duitse organisatie had een procedure aangespannen tegen een webshop. Daar was de klantenservice alleen bereikbaar via een betaalnummer... maar een hoger tarief gold dan voor een normaal belnummer. Volgens het Europees Hof in Luxemburg is een hoog beltarief... een belemmering voor klanten... en is dat in strijd met de Europese consumentenrechten. Duitsland heeft een Syriër opgepakt die in Syrië 36 mensen zou hebben gedood. Hij zou lid zijn geweest van strijdgroep Al-Nusra, die samenwerkte met Al-Qaeda. De slachtoffers zouden leden zijn van de Syrische regering. De Syriër woonde in Düsseldorf, waar de politie zijn appartement doorzocht. Hij wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid. In Zweden wordt de militaire dienstplicht weer ingevoerd. Vanaf 1 januari worden jaarlijks 4000 mannen en vrouwen opgeroepen. De Zweden maken zich zorgen over het toegenomen aantal Russische militaire oefeningen in de Baltische Staten. In september werd op het Zweedse eiland Gotland tussen Zweden en de Baltische Staten alle militaire basis heropend. Ook worden in de Zweedse territoriale wateren steeds vaker Russische duikboten gesignaleerd en hebben Russische straaljagers het luchtruim geschonden. Dan is weer op steeds meer plaatsen zon en het wordt een graad of 8. Morgen meer bewolking en lichte regen. Het wordt dan 10 tot 13 graden. Zaterdag wat regen en maximaal 15 graden. Dit was het CFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Welkom bij het tweede gedeelte van Matchbox, vierde jaargang, aflevering 59. Weer een uurtje lang heerlijke muziek uit de jaren 60, 70, 80. En dat was het eigenlijk wel van de jaren 90. Die zijn er vandaag niet bij. Ja, ja, we gaan fluiten door het leven vandaag. Uh, we beginnen zo meteen met de Marmalade en daarna Kirsty McCall... Veel plezier dus. De komende 56 minuten. 1981 was dit Kirsty McCall met... Uh, There's a guy works down the chips shop. Sh shop. Brr, brr, brr. Gaat die goed? Ja. There's a guy works down the chips shop swears he's Elvis. En dat vind je dan een lange titel. Maar ik heb er nog eentje, die is veel langer. Die ga ik volgende week even draaien. Een nummer van Ray Stevens. En dat staat dan in de boek als Jeremiah Peabody. Maar daar komt gewoon nog uh, een drie minuten tekst achteraan. Oké, okay, maar dat was in ieder geval Kirsty McCall... Uit 81 hebben we begonnen met de Marmalade uit het jaar 1967 en I See the Rain. Dan gaan we even wat instrumentaals doen. Dat doen we met Mike Oldfield uit 76. Hier is Portsmouth. Dat was een Mike Oldfield en Portsmouth en Mike hoor je natuurlijk terug uh, even naar vieren, want Hans heeft altijd als uh, tune uh, in Dolce Jubilo of Jubiler Bells in Dolce Jubilo. Oké, okay. dat hoor je dus straks nog een keer Mike Oldfield. Dan gaan we nu toe naar een top 100 hit uit het jaar 1975 en vandaag van Nederlandse bodem Henk de Knife en de Jets Guitar King. The Knife and the Jets and the Guitar King in top 100, 1975. Dan gaan we naar uh, uh, Jimmy Cliff en Simon and Garfunkel. Uh, met name eigenlijk Paul Simon. Want in 1969 had uh, Paul Simon het idee dat hij toch ook nog eens wat andere muziek wilde gaan maken. En toen hoorde hij in dat jaar het nummer World, Wonderful World, Beautiful People van Jimmy Cliff. En toen wist hij het. Hij wilde ook reggae schrijven. En toen schreef hij voor het album Bridge over Troubled Water het nummer. Why don't you write me? We gaan naar ze luisteren allebei achter elkaar. Wonderful World and Beautiful People, van Jimmy Cliff. En Why Don't You Write Me, van Simon and Garfunkel... van het geweldige album Bridge Over Troubled Water. En dan is het alweer tijd voor The Beatles. Uh, laatste track van uh, Sgt. Peppers, dat is A Day in Life. En de eerste van het volgende album, van uh, het album Magical Mystery Tour... is de titelzong. Dus The Beatles... <middels> to look having red het meesterstuk van Sergeant Pepper's Lonely Heart Club Band, A Day in the Life. En de eerste track van het album Magical Mystery Tour. En dat was het titelnummer. Goed, dan hebben we dat gehad. Volgende week weer twee Beatle tracks van het album Magical Mystery Tour. Uh, we kenden Randy Crawford natuurlijk van One Day I'll Fly Away. Maar ze heeft meer gemaakt wat de moeite waard is. Bijvoorbeeld uit 81, You Might Need Somebody Too. Everybody 81. Randy Crawford and You Might Need Somebody Too. Um, als de heer Johan Derksen op de televisie is... dan kijk ik meestal gewoon niet. Want ik heb niet zo'n hoge pet op van uh, wat hij allemaal uh, eruit kraamt. Maar als het over muziek gaat, dan kan hij het niet slecht doen bij mij. En zeker niet als het over de nederpop gaat. Hij heeft het voor mekaar gekregen dat er uh, een hele groep oud vocalisten nog steeds op uh, de buren staat... En uh, drie van die uh, oude knakkers, die gaan we vandaag even horen in uh, de, de drie uh, dubbele dosis. Uh, Johnny Kendall, Rudy Bennett en Theo van S. Je hoort ze achter elkaar. Veel plezier. Well, I saw my baby there, she was laying man oh, all along by two, with her, so cold. dubbele dosis uh, dus We voor Johnny Kendall met zijn Harold's en St. James Infirmary, daarna Rudy Bennett met Amy en tenslotte Theo van Ness en zijn Shoes en Nanana. En dan gaan we naar een top, uh, nee geen top 100 hit, een one hit wonder uit 1960. Hier is Bob Lumen, Let's Think About Living. In every other song that I've heard lately Some fellow gets shot, and his baby and his best friend both die with him. As likely as not, in half of the other songs, some cats cry, are ready to die. We've lost most all of our happy people, and I'm a wondering why. Let's think about living. Think about living. Let's think about loving. Think about loving. Let's think about the hooping and the hopping and the bopping and the loving, loving, loving. Let's forget about the wine and the crying, the shooting. Let's think about living. Let's think about life. Oh, we lost old Marty Robbins down in El Paso a little while back. And now Miss Patty Page or one of them is a wearing black. And Kathy's clown has done and filled where they feel like a good to die. If we keep on losing our singers like that, I'll be the only one you can buy. Let's think about living. Think about living. Let's think about, think about loving. Let's think about the hooping and the hopping and the popping and the lovey, lovey, dovey. Lovey, lovey, lovey, lovey. Let's forget about. Een hele leuke one hit wonder van Bob Lumen en Let's Think About Living. Uh, dit programma heet Matchbox en de groep die we nu gaan horen heet Matchbox. Jawel, uit 1980. Buzz, buzz, dit it. En dat was van de groep Matchbox uit 1980. En we gaan naar een top 100 hit uit het jaar 1985. En die komt uit Amerika. Het nummer heet Gimme, Gimme, Gimme. En dan denk je al gauw aan een hit van Abba Money. Deze komt van Michael Walden en Patty Austin. Hij heet Michael Walden, maar zijn goeroe... <laughs> jawel, die gaf hem nog een extra naam bij. Narada, Michael Walden en Patty Austin. Gimme, Gimme, Gimme. De laatste vocalen van dit programma... Narada, Michael Walden en Patty Austin en Gimme, Gimme, Gimme. We vullen de tijd even op voor anderhalve minuut... met de Night L Blues van The Love and Spoonful... We kennen ook helemaal geen scrupules, hè? Die grijpen gewoon in. Les Paul en Mary Ford met Bye Bye Blues. Het uh, laatste stukje was uh, The Night Isle Blues van The Love and Spoonful. Veel plezier, de komende twee uur met Hans. Je bent er allemaal alleen uh, je er allemaal Allee. voor, hè? Alleen. Hans, zonder vrienden vandaag. Maar wel twee uur een gezellig programma en daar gaat het om. Tenslotte, uh, een fijn weekend en tot de volgende week dan maar weer. Doei.